met het NOS-journaal. Bij Lidl supermarkten in Madrid zijn pakketten heroïne gevonden in dozen met bananen. Een medewerker van de supermarkt was bezig met vakken vullen. toen hij de drugs tegenkwam. Hij waarschuwde de politie en die ontdekte in totaal ruim 25 kilo drugs in bananendozen. bij verschillende Lidl-filialen in de Spaanse hoofdstad. Lidl in Madrid verkoopt bananen uit Ivoorkust en uit Ecuador. Het vliegverkeer op de Canarische eilanden is aan het begin van de middag ontregeld geweest. Door een stroomstoring in de belangrijkste verkeerstoren konden er een uur lang geen vluchten vertrekken vanaf de acht vliegvelden die de eilandengroep telt. Tientallen vliegtuigen konden niet opstijgen en ook enkele Nederlandse vluchten liepen uren vertraging op. Reizigers die morgen naar de Canarische eilanden vertrekken of weer naar huis gaan, wordt aangeraden op internet te kijken of hun vlucht is vertraagd. Sneeuwval heeft gisteren en vandaag tot overlast en blikschade geleid in het noordoosten van het land. Gisteravond vielen met name in Friesland, Drenthe en Overijssel veel sneeuw. Op sommige snelwegen kon niet harder worden gereden dan 60 km per uur. In Friesland zijn sindsdien 28 meldingen binnengekomen van aanrijdingen. In Drenthe waren 17 ongelukken en in Overijssel 15. Niemand raakte gewond. Het openbaar vervoer ondervond ook veel hinder van de sneeuw. Busdiensten in het noordoosten en op de Veluwe vielen uit. Maar inmiddels wordt er weer gereden, zei het soms met vertraging. Gladheid leverde ook tientallen aanrijdingen op in Midden- en West-Brabant. Vrijwel allemaal eenzijdige botsingen waarbij niemand gewond raakte. Op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad zijn vanmiddag drie mensen lichtgewond geraakt bij een kettingbotsing. Ze konden ter plekke worden behandeld aan hun verwondingen. Een kilometer voor de ketelbrug botsten 15 auto's op elkaar. Dat gebeurde toen ze een mistbank inreden. Door het ongeluk ontstond op de snelweg een grote ravage. De A6 is nog steeds afgesloten wegens bergingswerkzaamheden. Het weer. In het noordwesten af en toe sneeuw, minimumtemperatuur tussen min 5 en min 15. Morgen langs de kust en in het noorden sneeuw, temperatuur rond het vriespunt. Dit was het nos Journaal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker!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 Bijzonder Zandvoort. Mijn naam is Yvonne Rosendaal van Radio CfM Zandvoort. En ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort. Naar Jannie Meijer, de echtgenote van onze burgemeester.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 a voice like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 You can, you can always see the sun, see the sun day, day or night. night. So when you call, when you call up that shrink in Beverly, Beverly Hills, Hills, Hills, you know the, you one. Know the one. Doctor, everything be all right. In Leerdam gewoond. Wat ging u daarna doen? Uh, wij zijn, daarna zijn wij naar Nieuwix Woud verhuisd. Mijn man wilde dolgraag burgemeester worden. En dat is uiteindelijk uh, gelukt in de gemeente Wochnham.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 En ze vond het dus helemaal niet leuk. Maar zoals de west die zijn best wel heel vlot. En als je je best ervoor doet om open te staan voor contacten... Eh, ...wordt het alleen maar heel leuk. En onze dochter heeft het waanzinnig naar haar zin eh, gehad. Een, een mooie periode heeft ze daar eh, gehad. Drie jaar VWO daar gedaan, examen daar gedaan. Vandaar dat wij ook later, om de link naar Zandvoort te maken... Eh, ...zijn we een, eh, later naar Zandvoort verhuisd...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 Nee, maar wel van, van wethouder Hogendoorn. Euh, Hogendoorn oh, wist ik mij inderdaad. Ja, kun je kunt nagaan wat er allemaal dan gezegd wordt. Oh, ze wonen daar hoor. Maar dat wisten wij niet hoor, want er zat een tussenpersoon. Euh, die heeft dat voor ons geregeld, zeg maar. Ik play the streetlight, because there's no place I can go. Streetlight.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 Um, dus dat, uh, dat zou toch wel moeten gebeuren eigenlijk, vind ik van mezelf. En daarachter hebben we nog een grote ruimte, die is net zo groot als deze woonkamer, uh, wat dan kantoor uh, was. En dat lijkt me heel erg leuk om daar misschien in de toekomst een, een galerie te gaan beginnen. Maar dan moeten we nog eventjes gaan uh, onderzoeken hoe we dat uh, aan gaan pakken. Kun je daar meer van vertellen?